Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 344ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete Radio Viva. Vorige zondag hadden we de mannen van Merchen aan het woord. Vandaag hebben we gasten uit Goeik. Hoek zeggen we maar in als René. Maar in Hoek dan zeggen ze Juuk. Dus we zullen dat straks horen. Wij hebben uh, Michel Doomst, de burgemeester van Gooike bij ons, en ook Frans Pedermans. Die twee mensen uh, zijn Gooikenaren op en top, maar zij hebben nog een aantal andere dingen met elkaar me gemeen. Het zijn dialectminaren, het zijn dialectkenners, het zijn ook dialectbewuste mensen, en bovendien zijn het ook leerkrachten. Want burgemeester uh, Doomst is een germanist en Frans Pedermans is de leerkracht die jaren... ...heeft gewerkt aan het hux... ...die trouwens een woordenboek heeft gemaakt... ...over dat hux... ...en de twee heren zijn bovendien onlangs nog zeer recentelijk dus in de pers gekomen met een project waar we het straks nog even over zullen hebben uh, dat is toch wel bijzonder interessant, wij zijn uh, blij heren dat jullie hier vandaag bij ons in Assen zijn, uh, welkom in onze studio, welkom ook in ons programma het is de eerste keer dat we een burgemeester die kinder bij ons hebben en een <gulpen> leerkracht uh, dat doet ons wel plezier nu, om de minstens op een te stellen en om zo een keer te horen dat, hoe dat het huiks klinkt, zou ik aan burgemeester Michel Domsjes willen vragen dat we iets in over het, het huiks Tenminste, vertelt uh, iets plezant misschien. En dan kunnen we horen hoe dat dat geuks klinkt. Dank u wel, de heer. We hebben een schuuif En het is niet toevallig moet goed over een Brusselaar. En dat gebeurt al een keer dat Brusselaars nog geuk komen huwen. En die zorgen wel ervoor dat hij er direct goede gewoontjes hebben. Maar die mannen kunnen van tijd toch een keer vrietig mispakken. En het verhoor. En ik moet meester Frans bedanken dat hij vroeger zijn schuim bij heeft. Tijdens zijn vroeger waarom dan een Brusselaar zijn bruiken niet gebakken was. Het is van Jure En hij kwam op een Brusselaar wien nog. En hij had een boerderijken gekocht op de Lingeren. En dat zijn een in de ringeren tussen de Doef doof en zwetschop. En dat was zijn drume, een fermetje tussen het veldje en de waaiingen, tussen de verkens en tussen de koeien, en dat in de gezonde lucht van het Pajottenland, dat koest niet beter zijn. Achter thuis in Nof bestond een oven en een met meerschels, en toch hem dat een, om heel hans een nichten te zijn, dat een keer zelf zijn brood moest bakken. Hij zei, ja, dat kan toch niet moeilijk zijn, dat wijst ze zelf uit surtu dat er nog een mooie, een ouwe en een ouwe pijl gevonden na. Hij kocht witte bloem en gist en hij mocht zijn een beslag in de ruwe te Intussen begonnen zij een ouwe tieten. En Hij ja, had dat eerst een keer bestudeerd. En toen was onder een van onderen had, hoe, dat, hoe dat je dat dask in doet. Het vernaas eten dat. Met een ouwe pijl schoot een daske uit een en hoe doet hij dat in het Vernaas. Maar in het Vernaas zelf, was geen scha. Maar natuurlijk, dat wist onze Brusselaar nog niet. Boven het Vernaas was er een mijn met een dekselvuil, En daarachter was een eigenlijk een oven, hoe dat bruut, gebakken weer, als die het was. En hij behoest te stoken. En hij vond dat plezant aan Brusselaar. Hij was wat maar hij wat klein uit van onder in het vernaas van Nouven. En hij hield vlammeken van een kraster om en dat begust stilletjes te bran. En het ging goed, het vee brand. en het ging goed op en zijn bruubakken en platin worden al gesmeed. Dat was moeilijk probleem, Hij schaat er ook niet goed, de ruik slecht nog binnen en moest de dui openzetten. Of hij zou versmacht hebben. Maar hij had niet af. Hè. Hij zou vandaag goed buur, boerenbruik bakken. Na nou, kort even, snijden ze die in stukken. Gaf de breukjes uit de vorm. En lazen ze in de bruikbakken om nog een keer te reizen. Maar dat rukte nog altijd. Dat was vreed betand. En als een duiven die open trok, Vonden dat een toch zo nog niet was. Had hij nog wat uit in het vee. Maar nog een uur toch niet wachten. Het dier was neig opgegooid En het was uur tijd veel als een keer in de te zitten. Hij trok de oven open. Hij, hij sproegde hem van de broerbakken en haar met een in de te schieten. En hij moest Nalien nog wachten en nog een urken kunnen samen. Als in de een uur Looter zijn bruut het uitrok dan zonen nou wat. Dat was iets mis. Zijn brood was verder niet gebakken. Als hoe zij gebeur buur vertellen wat dat gedaan, had, moest staan al op zijn schik van een lach te sketen. Giel Straland heeft er nou nog een keer leeg mee gelachen. En wel, dat zal hij toch woe zijn, wat dat Louis van Pennen zei. Een boer, dat kan een Brusselaer werden. Maar een Brusselaar, dat kan geen boer worden. was zeg, René. Ja. Ben je dat goed verstaan hè? Ja, dat, dat valt nog dat mee Dat valt heel he? goed mee. Dat zijn bepaalde klanken dat die helemaal anders klinken, maar... Ja. Dat is ons niks ontgaan eigenlijk, wat dat Wat mij opvalt, uh, ja. we hadden natuurlijk geen telkundige uitleg over geven, want daar gewoon lust lust ja. naar de mannen van wie ja. Maar dat is de u, wat dat ze ja. zeggen, spreken van de ruik en de stru en de wien, ja. Ja. dus waar wij uh, wonen zeggen. Oom, en wat we zeggen, wau en daar zeggen die man, doe en loeter, ja. later loeter, en te doen zeggen ze, dus dat zijn de, de fameuze u-klanken. Wat dat de asgenijs toch zeker vies in doer zal klinken, dat is de fameuze sk, Dus tuskun, zeggen ze in Huuk. Tussen. Ja, ja, ja. Welke kind zoiets niet, hè. hè. Tussen. Wat zeg je? Twee zus, hè. Zeg je, nee. Tussen. zijn gewoon... Maar dan, dan oeverpijl. Ja, ja. Dat is dan oeverpaal, hè een paal. Ja. We hebben een speciaal A. Een ja. paal. Ik weet dat nog van de voetbal. Ja, Ja, ja. ja? ja wij speelden tegen Asbeek. Ja, maat. U huh? mijn bienen stampen. nog. Ja. Ja. ja, maat. En ga even af. Ja, jong. U mijn bienen stampen. Uh, René, we zijn ja. dus gewoon van woorden op te geven. En ja. wendingen. Ik zou aan uh, uh, Michel Dooms willen vragen dat hij ons een paar woordjes opgeeft. Uh, ja. zodanig dat men eens willen oeren of dat uh, mensen van als ons lustreis dat ja. ook dat ook dat kan of de uitdrukking kin, En dat ze ons daarover gewoon bellen, als ze ja. toch gewoon ieder zijn, gewoon zijn van ja. ja. te doen. Want dan zijn er al dat er ja. een vinger al aan het juken is, dat ze ja. uh, niet kunnen dronen. Ja. Ja. Ja. Je mag ja. zo een paar uitdrukkingen ja. opgeven, ja. Ja. Michel. Ja, hier mis de vingers te doen jukken. Het ja. ja. is is, dus, konijn uit de heren ons rubben. Onschrappen. Konijn uit ja. de heren onschrappen. Ja. De tweede is, Danemelo Efier Eikes. Danemelo Efier Eikes. Ja. De derde is, Het is nog geen Het is nog geen Ja. De vierde is, Onzier is van een krekelaar geval. Onzier is van een krekelaar gevallen. Wat dat betekenen allemaal. Ja, dat ja, zou dat betekenen. Ja. Het vijf dus misschien ook, Justi. Je die, die niet zeker te koeten. Ge die niet zeker te koeten. Ja, dat zijn toch dingen. Dat, dat is een woodbaar dat ik niks van verstond heb. Geen botten. Nie nie. <laughs> ja, niet zeker, of wat is dat. Je <laughs> die niet te koeten. die niet zeker te koeten. De vraag is dus, wat, wat? betekenen de uitdrukkingen? Als je dat weet moet je ons bellen ja. En misschien als er Assese varianten zijn Daarop, of ja. Merchtemse varianten Dan moet je ons daar natuurlijk opgeven uh, Ondertussen Klaverosken Verleden zondag En dat gaat over Kerkhoven ja. En ik weet niet of dat in Guuk ook Maar dat zal wel zo zijn uh, De hebben schrik van Kerkhoven Dat, weet, dat is een, beetje een taboe En uh, dan gebruiken ze daar een andere wending En in As kunnen we in de uitdrukking A uh, pot liggen en Pot is natuurlijk een bijnaam, en Pot had uh, landerijen in de buurt waar dat duidelijk Kerkhof ligt, zie je de uh, relatie van daar dus aan Pot liggen. Nu is ons vraag, bestaat iets dergelijks in Huik? Zeggen ze daar ook zoiets dat uh, de dat, uh, uh, omschrijvend is? Een plotsbenaming ofzo? Ja. ja, maar niet direct zei... te zeggen kerkhof bij ons zeggen ze alleen op Tuiken of, of Tuiken, alleen al lang op Tuiken. Tuiken ja, ah, is ja. een toponiem. Ja, ja, waarschijnlijk ja. de plaatsnaam. Met een kadasterbenaming of zo ja. van vroeger. Ja. Ja. wel op kadasterplannen vinden dat niet wij. Ah, ja, ja, ja. Maar wat uh, ja. zal nou de vorm zijn? De maar. vorm van van het heuvelijke. Dus, heuvelkrijt. Ja, ja. ja. Tuiken is, lijkt ja. een beetje op een hoed. als je het ja, ja. goede wil het. Alleen ja. op Tuiken. Schoon, ah, Ziet Zie je dat? Dadelijk ik al lang op Tuiken. Het is top dat we daar nog lang weer blijven. Zeg je ja Het gastheus bijvoorbeeld, dat was ook zoiets. Inas, ja. weet, als de mensen naar het gasthuis moesten, dat was een gila affaire, dat was ja. ook een beetje afrontelijk. En ja. dus, ook dat was een beetje een woord dat ze liever niet in de mond namen. En dus gaan ze Inas naar de Bumkes gaan. Nu was het gasthuis omzoomd met van de bomen, schoonlindenbomen. lindenbomen die speciaal gesnoeid en verbonden waren van de bomen. Ja. Ja, ja. Dat was eigenlijk schoon. Zebiet moet dan nog naar de bomen gaan. Je ziet hoe prachtig dat ja. dat allemaal is. Ik weet nu dat er in in ook een gast thuis is. Nee, nee, dat, nee, niet. Niet. nee. nee. nee. dat is niet. Dat is geen rijke gemandje gelijk. <laughs> <laughs> <laughs> maar ze zijn wel niet voor niks dieren van as, hè. Ja, dat is juist. Je hebt daar gesproken over <coughs> een mielo met vier ja. aikes. dat ja, is een mielo, hè. Een mielo. Ja. Een mieloe. Een ja. Oeh, ja. Uh, oeh. Ja. Ons ja. lustig komt toch wel bepaalde... Uh, reacties, zijn enfin, uh, we toch wel horen? Ja, ja, maar ik verstond dat we wel. He. Ik ben er een beetje mee vertraafd, want uh, wat ik gewoon, dat doet merelnest. Oei. Ja, enfin, dat, dat was al zo, he. ik ja. heb dat maar gelaten. Ja, ja, ja. Ja. En ik zit er dan nog mee, een heel skadron. He. Een escadron, ja. Maar vroeger was dat. de achter de vogels zitten en achter de nesten. Dat was eigenlijk. Maar de jonge gasten, de sport. Ja, de sport. Dat is ook. Er is iemand aan de lijn, wel lustig. Hallo? Hallo, het is Louis Catoa. Dag Louis. Ik heb me nog juist iets horen zeggen, Ja. Ja? Heeft dat kon Ja, het, ja, het joh. Een plant, een soort was zo in de jar. Allee, het is geen dan. Nee, nee. Misschien Met tek zijkraad. erop, en? tek erop hè? Ja. En dat is konijn eten. Konijn eten, ooit ja? ja. als ik konijn eten gaan, kasteken, steken ze ik er al, en ons Ja. Maar ja. ik kan me toch niet meer herinneren hoe dat eruit zag. Maar onsrubben, ja, zal ze dat tegen? Ja, ja, ja, ja. Frans zal dat Je blijft even aan de lijn. Ja, ja. De uitzien. goede naam is smalle Weegbreed. Ah, ah Willy, ja. En ja. Uh, die onsrubben, dus de ribben van de hond, dat zou kunnen verwijzen naar de uitspuilende ribben of nerven ja, van het blad, die gelijken op de ribben van een mager beest. Ja. ja. Dat zou de mogelijke achtergrond zijn van ja, ja. rubben. Maar er waren zo'n twee of zo'n planten in die dat, dat, dat je mocht steken voor de konijn, hé. Ja. ja. He. Zeker zijn onder andere en ons rubben. En weversbloeren. Ja. Nee. Dat zijn de gewone weegbree, dat zijn de brieënbloeren. Ja. ja. ja. Maar die andere waren was kleinere Wekenloor. en wat was zachter eigenlijk. Ja. Ja. ja. Dat is dan, maar met jaren, dan met erom met vier aardelijk zijn twee bebroed en niet twee niet bebroed. Twee <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dat, uh, In de goed aan, Louise, hè? Mier long. Ja. Wallen, zeg, mier long ah, ja. Dat zijn mijn vrouw ook. mijn vrouw de is van Borgem. Mier, ja. ja. mier, mier long. Ja, het ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. is nog geen vlees, Louis? dat kindje gaat de hoek. Ah oh, ja, het is nog geen ja. Het vlees. Is nog veel. fluis. Zeggen. Het is nog geen je Zeggen wel dat de ah, we Maar ja, maar wat we die keer in Hoe ja. ja. ja. ja. ver is het nog niet, ja. nie, hè? ver is nog niet. nog niet, Het is nog geen nog... fleus. Het is nog geen ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan listen. Van, je weet er niks van of je hebt niks te zeggen. Niks te zeggen. zeker te koeten. Eh, ja. Niet zeker te Je hebt niks te zeggen, hè? Ja. ja. ja. ja. Zeg dat koeten, Dat kunnen we wel niet als zoeken. Hè. Ja, ja. Ja. Ja. Maar, maar bij ons zeggen we je het niks te goed maar wel hebben dan meer dingen tussen hij heeft daar niks te goed, nog voor. Uh, ja. Ja. Ja. En nee, dat kriekeleer? Nee, dat, dat heb ik al gehoord zeggen, Zij zijn ons hier in de kriekeleer gevallen. Maar ik weet toch niet wat dat... Uh... Maar je was hier nog eens schudder, hè? De nog betekenis schudder. is. Ja. Ah, wel, we hebben het over het nog een keer over gehad, als het over ons hier allemaal ging, hè, Louis. Ja? Ja? Herinner je dat nog? Ja. En uh, ik heb toen ook gezegd, ja, ik ken ook nog iemand ervan, hè, in dat zin. Ja. Daar kun je doen geloven dat ons hier in de kesselij woont. Ja. Of op de kesselij. Hier niet was maken. Ja. Eén dat ja. we dat galaskunde, ja. en daar vertelt dat hij nog voed en meestal. Ja, die zetten ons hier overal in hè, nee, in een kriekele, kriekele ook hè. Maar het geval, dat toch nog niet goed. Nee, dat kunnen je niet. is aan ook in een kessel hè. Ja, ja, ja. ja maar ja. alleen nee, nee, nee, zijn ja. ja. ja, ja, ja. ja. allemaal vertuigers. Ja. Ja. Ja. Maar ik geef straks nog een paar woorden op hè, moet nog een keer horen. In orde. Oh, die mannen ja. van, van ja. Week, zo een zo'n woordenschatten. Bedankt voor jouw tussenkomst. Tot looter hè. Tot looter, Tot Tot Frans, je kunt misschien ondertussen ook nog een paar wendingen opgeven. Hoe meer dat ze doen, want we weten ja. al veel, veel groen, hè? Ja. Hij was er daar vlak op met zijn rubber. Ja, ja, ja. Allee, en de eerste. A in de kas, A wound in de cash. Ja. Doe het een function in de war? Doe het een function in de war? Function. Function, function. Ja, dat is een nazar. Doe een boetvink in de vliernugel. Doe wundje een boetvink in de vliernugel. Vliernoegel. Wat zou dat wel kunnen zijn? Hier ga dag van, nee. En het vierde, aan je neef opgeten? Aan je neef opgeten? Ja. Neef. Dat zullen ze wel weten, hè. Neef opgeten. Is iemand aan de lijn wel luisteren? even? Ja. Hallo? Goedendag, Laure. Goedendag allemaal tussen Dolf. Dag, Dolf. Ik wil daar nog klaar werken en toevoegen aan die onsrubber. Ja, <laughs> Ik weet dan niet of dat gewoon dat verlijven ook goed is, maar van die ontschubber, nee. In Eschen, uh, dat is niet zo ver, dat leidt dat een prettig het wie hè. internet. Ja. Ja. Daar zijn ze gewoonlijk tegen osselmooi. Hoe? Ik dat woord van lijven nog niet oeren zeggen. Nee, ik toch niet. Osselmooi. Uh, dat zijn ze in Eschen er tegen. Hè, want uh, in de tijd van de, van de vogelliefhebber, daar wil veel getrokken ja. en daar wil een vogel net gestoken en Daar zetten ze dan in een stelokkersboom, daar kwamen ze op af. Hè, ja. Op dat zaten daar ervan ze van eten. Hè. Ja, daar kwam zo'n stengelken op, ja, met, met Ja, dat was een tot van boven, hè. Ja. Ja. Ze zijn tegen tegenhoek willen onschrijven tegen, tegen de smalle, hè. Ja, het zijn de smalle, uh, ja. En uh, de brieën, dat waren dan de wijversbloren, hè. Dat dan zeggen ze. hè. Dat zeggen ze in Geukuk, ja. De wijversbloren. Ja. En die wijversbloren werden gebruikt om... Een wonde met twee rozen in. Ja, ja, Maar dat werd dat weer, dat weer hier eerst feitelijk gepeld. Ja. Dat was de vel op en werd er afgetrokken. Ja, ja. Als, dat werd gedeeltelijk als een paraalblad zo. Hè. Ja, ja. Ja. Ja, ja, En die wonden werden de gezuiverd. Dat trok wit af. Ja, ja dat trok wit, ja. Weversbloeren. Ja. Uh, maar we zijn de tegen uh, tegen tegen de smalle tegen de omstrebber ja. zijn we wel ossen osse, Ja, mooi. ja uh, ik weet niet of dat we... geval ja, dat is het nog niet meer Dan daar niet he. Kus in, nog niet bekost bij ons en verwijst dan de os nog no, no echt het, de os ja ik weet ja, ja dus, mooi. Uh, dat was het woord dat wel de tegen osse -molen. zijn we gaan ossen trekken ja. ja maar dat was wel tamelijk goed genoeg nee ja ja dat he, he? is een beetje wat van deze de, de smalle tegen de grote, daar zaten wel nerven in, in de smalle bloren zo laten ja, precies. Ja, ja. Zo allemaal witte droois zo precies. Ja, ja. Dat was merkelijk wel etter tegenover ja. de andere. Ja. Hij woonde in een ketschken of wat was kach, kach, kach, kach. Kach, ja, zeg dat? Ketschken, ja zeggen maar. ja, wij wij zien dat in, in, in, in, uh, in een smalle steegje woonde in een, een gangsken denk ik. Ja. Zoals een ketschken, zoals uh, Een, een, een ding van een meter breed ja. en zo. Of nog iets meer. Lekker hij van de andere kanton, ze lopen in staat waar Bergen uh, Berken en Marie Max in Tatwond, dat was ook ketsken ja. hè. Want ze zagen de bergen van de kastje, Ja, ja de van de ja, kastje. Dus, ja. ja, dat was, uh, ja, ja. op de kastje. Ja. Ja. Ja. De kash, Maar ja, het ja. was brieer als een, een steeksgewand. Er moesten koeien deuken hè, wat van ja, ja, zou ja, non kunnen wei, komen. Ja. Omdat ze langs dat weg de koeien op de wa ah, dreven. Ja ja, dat is Joegen, ja. kassen. Ja. ja. Ja En van Doe. Zou wel kunnen. Ja, maar zeg maar, da, da, da, da was een smal ingang tussen twee waren in een kastje in Ja, maar ja. dat kastje in as was toch niet voor, voor koeien hè? Uh, dolof Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat was meestal een smal gangske zo. Waar ja. ja. er dus de verschillende achteruiten van huis een bijeen kwamen ja. waar dat er nog een ja, binnenkoelkoffer of ja, een waterput was ofzo. Ja, dat is of oh, een kastje. Dat ja. de, de, de liep zo gewoonlijk doet daar Roger eh, René. Ja ja, dat, dat, dat zeker. Dat van achter hè? de uh, ah. andere kantons waar dat de parking was, daar daar hier als hier katje, dat daar er twee hè, ja, uh, wat ja. ze de, uh, een draukje afgebroken hebben, van een tempel Ja, ja, gekom, ja daar waren er ja, ja waren er twee hè. Dat, was, dat, dat kwam er van achter Liek en dat kwam dan de waterput hè, ja, ja. dat kostte geen wat water al hè. dat was ja. ook een katje en uh, waar, heb ik, waar heb ik hier nou nog opgeschreven geschreven? zien ik hier. hal van aan ja, en dat vlieg nog wel. Ja, dat is, dat is in de Vlerenstrijke, of anders in, in de Vlerenhochse, zo hè Ja, maar dat uh, is toe maar vleren. Ja. Of anders, voor dat 3 vier Vleren bijeen staan, ja. dat we je een boodsching in boet dat ja. is officieel. In Guk was zelfs een café, vliegen ja. dat in, in de Vlerenhoegel? Ja. Ah, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ons moeder, moeder is van de Vlerenhoegel. Ah ja? Ons moeder is van Joff van de Vlerenhoegel. Voilà. Ja, en dat was dus ja. een café? Dat was een café, hè. Tussen Loomek en, en Gooi. Tussen Loomek en Gooi. De vleernoegel, met die beplanting, is dus dat eigenlijk prachtig ja, spijtig een dat dat ja, is, hoor. dat dat het is, of de vleernoel. Ja, ja, ja, oh, de de ja, ah, ziet. Zeg, Lodo. Ja, Dolf. En dan moet ik dan nog een keer, van single, dat singel, ik ken dat wijk niet meer goed, hè, maar is nog op worden? Nee, ga wel. Nee. Uh, een singel, ja, je gaat uh, tegen een volle in zijn inderdaad, hè. Ja, ja. Ja, ja, ja. Daar zeggen ze dus ook een single tegen, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En uh, hetgeen dat van onderop de zetel geslagen is op Just. de suspendu, dat moet wel in Duits, ja. hè? Uh, dat waren ook allemaal singles, hè? Ja. ja. ja. Wel ik ken dat woord ook. Ja. Een single en, uh, om de krouwwogen te vuren. Ja, wel te te Een bandelier zeggen wel. al, hè? Zeggen ja. ze dus ook een single tegen, hè? Ah, See, maar wij zeggen ook Singel, dat was ook de reden van de vraag, wij zeggen ook ja. Singel tegen een uh, aangekoekte uh, restant ah, ja, van, van, van Assen. Singel. Dat is sintel. Dat zeggen wel ook Singel tegen. Ja, dat, ja, dat, ja, dat komt dat kom de meeste ja. tegen in brokken en geroois. Als je ge daar uh, in het daar kwamen gemakkelijk singels zou goed Singles, Ja, ja. ja. Daar zeggen wel, dus singels tegen, dus het, dus het ja. Singel, het is zonderling. Dat, maar. dat is Aske bij ons. Dat is Aske, Aske, ja. Asken. Asken. Ja, maar eerst dus één koek van, van ja, de, van de oh ja. Ja, ja, ja dus een Sintel. Ja, dat werkelijk ja. niet meer brand, he. dat is dus alleen. Ja, ja. Ja, ja. Dat met zo'n tang uitgepakt he. uit de stof, langs boven en in nassenbak geleid. Ja, ja. ja, dat was nog zo'n schoon uitdrukking, he. Frans van Daan Nijf, Ah ja, ja van dan, ja ja, vandaar nijf op dat is dingen Als ze in tijd bakten ja, dat was uh, uh, gisteren feitelijk feitelijk te, uh, te wijk te Ja. En uh, daar moest daar weer van twee dagen maar daar moesten we uh, van oppassen, hè, Dat was ons, uh, ze zijn daar een gem gemechte van niet eten want dan nijf de de vast wilde de eigenlijk op hè. Ja. Ah. En dat moesten merken dat gewicht wordt zijn. Ja, ja dat, was, <laughs> dat was gevaarlijk. Zeg Frans, en de uitdrukking eh, hij heeft nijf opgegeten, ja. uh, wat betekent dat eigenlijk? Dat werd gezegd als iemand van niet de schuld krijgt. Dus hij is de uurzouk van het feit dat uh, iets slecht gegooid is, uh, hij krijgt de schuld alleen op hem, allemaal. Oh, is een allemaal. Ah, wat je zeggen, hij heeft de boter gegeten. De is gebiten, Ik de bieden, nog de boter gegeten. Ja. ja. Wel, een boter. Ja. Ja. ja. <laughs> de is een stukje een dik van de keer vuur, ja. als je gebakken Ja, ja, gewoon leggen ze een handdoek of zuur. En dat... Uh, zuur decem. Zuur dat het ja, ja. de volgende keer moet... Ja. Nog motien. Nog moetien, ja. Mag een brek aan gist of een voorloper misschien? Zo? Verschijnlijk een voorloper ja. van gist. Hij ja. zegt gist of gest? Gest. Hij ja. zegt gist. Hij was ook nijf. Nijf. Hij zegt ei. Neef. Nijf. Geen ei. Nijf. Nijf. nijf. Ja. Nijf. nijf opgeet nemen. Ja. Is ja. uh, er nog iets van ons, Olaf? Ja, ik bedoel ja. dat er zoveel alles zijn, opgegeven is oh, het ja, ja, ja, ja. Ah, en, en van die kerkhoven, hebben ze van kerk of van Asbek iets gezegd in het uh, eigen? Nee ja, Dat hebben nee, we goed mee gehoord uh, hè. Uh, als je in werd werd, ja. da, uh, dat is aan het nepper dat ze gewoonlijk zeggen hè. Nepper. Een bijnaam. Ja, dat is uh, dat, dat ook niet in uh, tijd niet verdoet hè. Ja. Uh, en dat is nou wat dat, uh, de bloemenister uh, Rick de Baar, uh, Rick de ja, Baar, ja, met, ja, ja, ja. ja. Dat hebben we er al eens afgebroken en ik heb daar dingen van de ministerie en alles erop ja. gezet, ja. of anders was het achter kijkers daar waren ook veel mensen naar die als dat zijn. He. Ja, dus naar de, naar de naar een baannaam, ja naar de genoemd naar de. Naar de, naar de eigenaar van de grond. Ja, ik weet niet of, ik weet niet of dat, dat de eigenaar van de gronden waren, maar uh, kijkers en nepper, dat was, dat was tussen de twee dat kerk of leid. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ze zitten maar gewoonlijk zijn ze, uh, het is er ver mee gedaan naar lekker kan aan het nepper Ja. Lekker ja. als die bij ons aan de pot liggen, hè? Ja, wij doen dat ja. ja. andere ja. Je ziet dat dat toch over in alle gemeenten is, toch zo'n beetje in uh, buffet uh, komt. Dat is toch plezant eigenlijk. Spel dat in dat de meest knelle koppie? Ja, ja, ja, ja, ja. ze willen al... er al dat het? moet tamelijk jong zijn, want in die begraven ze op touken maar in. Vanaf de jaren 50? Ja. 57, 58? Ja. ja, begin 50. Ja. Ja, ja. dus verdien ah, ja. rond Na de bevrijding rond de kerk zijn die allemaal verdwenen. Ah, ja. We hebben ja. niet nog een deelgemeente wat nog rond de kerk begraven werd in Bekkerziel. Maar pas op, dat is klant is, ja. dat zijn er geen vijf op een jaar. Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat is dan nog rond de kerk. Ja. Mali, dat toch, centrum. Dat is toch 50 jaar geleden dat de mensen toen gevonden hebben. Hè. De ja, ja, pot? Ja, ik pot. heb je altijd pot goed, ja, Dolf. Ja, voilà, en uh, ik ga het daar wel laten. Ja. Ik ga nog een ander keer aan het woord laten. Ja. Goed Jan, bedankt. En tot nog de wijk. Ja, de jaag die ik dan niet in, in weergevonden Maar Dolf is nogal de vogelliefhebber. En als hij niet van vogel noord en uit en linkjes kunnen leggen. Hè. De, de noegel is dus de uchel, de, de, struik. de, de, struik. de, struik. de struik. Ja, ja, ja maar dat waren de... een nus tegen, zeg maar. In, in de goik is een nus toch nog iets anders. Een berm? Een berm. Dat is een berm. Ja, dat is een berm. Een, ja. een, berm, ja. Ja, een, berm. een horst. Ja, ja. Okay. Een hoogte. Ja, ja, ja. ja. Wel in een kind een nus, maar dat is toch zo kleine. Nu een nus. Ja, een, een is Een strijk, strijk is volgens Maag Rudder. Ja. Precies, hè? Oeger. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, goed, we zijn uh, al het programma. Ik zou toch willen nemen dat nemen dat Frans keer iets uh, leest, nog iets over Guuk op zijn Guuks. En we lusteren. En wel wil goed over een weg die ze in As zeker moeten kunnen, namelijk de ar Boon in de richting van Bavé. Bij ons zit je ja de, de Duvelsweg. En de overgoed dat vertelsel De Duivelsweg in Guuk. Om de van Guuk leidt de Nijdingske weg. En vroeger heet dat door de Stienstroet. Rescheidelijk omdat dat de dieste stroet van Guuk was, geen dag gekassaat was. Modernste benoeming is de Duivelsweg. En de Wouver is er een schuine dat ik na vertel. vertel. Het gebeuren ze een 2000-joer geleden. Deen was er de nog geen Stroet, misschien nu op en al een jaren weg door de bosken. De meisjes leven niet gerust en wisten van niet beter. Maar kwamen kwam de Oerine Kieën, de Romaanske generoel in ruimen op het gedacht, om zijn schaldoeten nog te sturen om het land te veroveren. Dat generaal, ge je kon al pasen, dat was Caesar. De Romeinen worden niet van gisteren, dat worden slimme koppen. Om haar gedacht te geven, ze mogen neerboeren met bruggen en al. En volgens het verroer zat César hier op een zomer in zijn tentje in Trommagekamp. Behoorst al te graan. Het was een zwaar dag geweest voor hem en voor zijn man. Hij rustte wat uit en intussen schreef alles op wat er dan dag moe vuigen gevallen was. Dat hij in alle dogen, kwesten van looter in ruimen alles in het lang en in het te kunnen vertellen. Maar zat Caesar met problemen. En doe over was nu een tippen werk kon derboen niet genoeg. Dat kwam hem de grond die in geuk vol kwulm zat. Doe dui de was de niet af en goeke César die in geuk met zijn campagnesloot vallen. En doe over zat te dippen in tuigat van zijn tentje. Mooi in een keer stond er doen en hier in donker klerenbouw Hij aan een en ruigen just kou vie. César verskout hem een boeltje. Want dat paas dat zijn toer was. Maar dan begon ze Charlotte te klappen. En wel, César, hoog het niet. En César expliqueerde hem wat dat er op zijn lijf lag. Als dat is, zou dan hier. Als je wieltjes je vroeg, de boen gielen gaan af. Op conditie dat je maar de ziel geeft van de lief is overgoed. En César moest niet lang na doen over. En hij zag dat het een tak koud was vuur dat meer uitleg koest volgen, was de zwetnier weg. Twee nacht, buiten uren een en labijt, precies of de woeren duizend meisjes werk. Geklop van omers, gekap van piosen en gedoeber van kerwiel. Als een duiens van de tent buiten zag zag César niksken. Want het was de nacht al zo donker als in dellen. Smergensvrug vroeg was alles stilletjes. Nieuwsgierig, ging César buiten. Hij stond paf. Als u veest een kostzing was, was deer bovenaf. boenaf. Deen Deer en Paas na Joes naar Koud met de zwette man. En César, hij was niet van gisteren. Ah, hoe gedacht. Met de zulde stond hij als kaar aanbouw. Hij vroeg: Wat vind je van mijn werk? En César zag dat het magnifiek was. Ik kom na achter deze ziel sprak de kut. En César bezag een duivel, want daar was het, En hij zag dat gaan hem direct regelen. Hij wapte zijn hond los en gaf hem de stamp onder zijn steed. Al en met zijn steed, duske zijn bieren liep dat hond de nu boen af. Voilà, zei César. Voilà, meneer, dat was niet eens te gaan over de nieuwe weggegoenheid. zij zijn dus even. De duivel zag dat nog af op was en hij brischt van colère al miljarden vertrokken in de richting van Engen, in een ruwk vastholver. Als u als zij zou de duivel goed liggen, van de af noemde de meisje de nu boeien de duvels weg. Vandaag zijn er nog maar weinig meisjes dat dat doen. En als niet alle moe het is toch een schoonie stouwerken, de boeien. Dat zit ongeveer dezelfde ingrediënten van de duvelschuw van Brussel, Ja. Hij is op, op één nacht een duvel gebaafd en het was nog niet glad af als het al dacht en dat gat is nooit meer toegerokt. Ah. En dan moest zijn ziel ook geven. Hè. Ja, ja, dat ja. was ook zo. Ja. Uh, We hebben een reactie gekregen uh, na de uitzending van uh, ja. Jeff uh, en Janine. en die Jeff is een fervente ver, wandelij. Ja. En dan is gewoon de stafkaarten. Ja. En de duvelschu, die bestaat nog, dus hij vindt ja. dat terug in Meissen, in uh, Amelhem. Dus daar moet de Duvelschu ook nog eens staan, dat oh ja. was op, nog een, op de stafkaart vermeld. Ja. En ik zeg, ja, dat is interessant, want als je Want maar spreken de, van... van uh, waar is het wel, Drupke? Dat, uh, Brutum. Brutum. Brutum. Maar het zou dus Meissen zijn. Ja. Grondgebied Meisje ja. Amelgem. Wat ja. is in de geburen? Maar een Duvelschu, die gaat niet, niet, uh, niet. Niet. Nee. niet. Nee. Een Duvelsweg. Maar ik weet dat er in Frankrijk heel wat bruggen bestaan die de Duvels en Waar het een duivel is, ja, dat een duvel mee gemoeid is. van die straffe verhalen over ja, ja, ja. Uh, een brug over een kolkende bergrivier, uh, over duizend, duizend jaar geleden. Ja, ja, ja. Dan moet in en ander geweest zijn en mensen stonden. Uh, hè? Dat was. Ja. En een ja. Duvel Kas, dat weet ik nog, in, ja. in de Perrenbrug. Ja. Dat je de Duvel Kas. Dus ook die steeg, die straat van de duivel. Ja, maar dat was tussen de velden zo. En de, de Duvelkache. Maar s'avonds waarschijnlijk zodanig ja. benepen, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. dat er de Fantasie de hoogte inging en dat was de ja. Duvelkas. Ja, ja, ja. De Parmbroek. Ja, ja, ja. De Parmbroek. Ja. Ja. Ik, ik in Geuk ook klitten of kledden? Kludden met zijn keet. Ook toch. Ja, de ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Stalkijzen. Ja, ja, toch. Ja ja. ja, ja, ja. Dat waren de verhalen rond de stoof Ze joegen heel een strik aan. Het is over ja, ja. Giel, Giel Brabant wel bekend in de folklore. ja. Ja, ja, ja. Hallo? Ja, het is Antoine. Ja, Antoine? Uh, in Capelle is er een. Uh, ik geloof dat het bibliotheekaris is of zoiets, en die heeft er een boek over geschreven, over al de, de duivelschuren hier in België. Aha. Want bij ons in Vertrijk is er ook een duivelschuur die nog altijd staat, hè. Antoine, heb jij uh, uh, Kapellen Capellen? Capellen? Hier? Nee. nee ah, niet Ah, nee, nee. Unlijks Capelle. Ah, Unlijks. Nee, als je nu hier meisje en uh, in plaats van naar Grimbergen te rijden, rijd je rechtdoor naar Nieuwenrode. Ah, Capello den Bos. Ja, van ah, ah. daar ergens. Want ik heb er een boek van, maar ik vind hem meer terug voor het moment. Zoek er niet naar. Maar daar uh, is over de Duvelskuurse dus. En uh, uh, dat gat dat openbleef, hè. Ja. dat was als oorzaak, uh, de duivel zou de schuur bouwen... Voordat het een aan zou kraaien. Ja, ja, En de, de boerin had dat gehoord, en die was in Kiekekot gegaan. En als je daarin rammelt, begint die aan te zingen. Hè. Ja. En het was het ze dus nog een stukje knopen. Ah. En telkens als ze dat dicht met ze, valt dat terug open. Ja, ja, ja. Dat is de legende daarover ja, Zeg, ja. eh, van op het kerkhof, hè? Ja. Vroeger eh, dan was het kerkhof rond de kerk. Ja, ah, ja. en dan zeiden ze niet van kinderen en daar, hè. en nee. dan zeiden ze, het onder de groene. Onder de groenen. Ja. Dat ges, ja. Dat is bij ons uh, algemeen. In Tienen, het, ja, onder stikt de gruinen. onder de grünen. Dus het kerkhof, ja, sproeimiddelen hadden ze niet, dat was allemaal nog groen, beroeid, zo wat, hè? Ja. Dus het groene tapijt? Ja. Ah ja, onder het groen. Onder de gruinen. ja. En singel, singelen, daar? Uh, beven, bibberen? Nee. He. Ja, uh, maar als gevoelloos je. Gevoelloos nou zijn, dan. Gevoel. vingers dan singelt hem. Ja. Ja ja ja, ja. Ah, ja. ja, ja, ja, ja. Maar dan singelen, zeg ik zin als hè? Zo een beetje. Ja. Gevoelloos zijn, zo ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. een En jij had al een keer contact gehad met die mannen van Tienen, hè? En we zijn nog niet gevraagd we gaan niet genoeg met de moois kan spuilen en van het kottegoor. <laughs> zeg dan nog een keer, Toen? Je gaat niet genoeg met de moois gaan spelen op de braai van het kottegoor. Oei, oei, De braai is het voetpad, dat weet ik, maar. Dat is ver af, jongens. Natuurlijk de je lig je nu op. met de knikkers gaan spelen op het voetpad van Oem, het, het gevangen. De moois. Ah ja, en, ja, ja, ja. Het Kottegoaar, hè. Kottegoaar. Kottegoaar. Kottegaar. Hè. Het nu eenkundig museum is, hè. Ja, ja, ja. Het ja. daar, hè. Dat was het kottegoor. Het kottegoor. En ook de braai van het kottegoor, met de moois, de knikkers. De Allee, moois. Dat is ook een waar we het bij kent. Hè. Ja, ja, ja, ja. Maar singlers, dus, dat mm. kent het wel ook, Ja, Ja, ja, ja. ja, ja. Hè, en onder de groene. Schoen. Maar als u dat onder de honderd interesseert, wil ik er wel een keer achter terug kijken. Als je wilt zoeken. Uh, Wat dat is dat juist? Ja, als je dat wilt doen, het interesseert ons 300%. Ja, ja. Ik zal u dat wat er weer gaan. Dat is heen. goed, dat wen. Ja. Bedankt. Hallo? Ja, het is uit Wanbeek. Ah, ja, mevrouw Jans. hoe ik goed, het hè Ja, het is zei het kan gebeuren. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, vandaan, als ze stien weg, als ze eidingen. Ja. met die man ervan te vertellen. Ja. Ik weet niet of hij nog kindje koushi. De kassa? De kushi Nee, couche. de koushi. En dat is het kroospuntje in Azeringen. Ah, nee. Of met za, en de langs couché. de couchi. De couchi. En dat kun je nog weer vinden in boeken. Ik heb verleden weken er ja. nog tegen een vrouw van Azeringen over geklapt. Maar dat is lang klein dat ik daar nog hoorde vernoemen. Maar mijn moeder, ik klap noek van de couchi. Dat is de, de, ja. de naam, voor van een kassaweg. Ah. Of Wolske of Kalsijde. Franse ah. naam. Ah. Ah, Ja, het werd Picardie zijn de kassa, kassen en kruisie. Ja. We laten uggen kassa en een kassaiken. Een kassaiken ja. Ik kijk eigenlijk Ja, eh ja, klaar ik dat het boentje nou ja. Ja. Een klein kassaiken zien. Ja. Dan wel niet in de kassaiken? Ja. Ja, wel als bloem. Wel als bloemkarsau. Ja. Maar dat liefkens, dat kassaiken, ja, kersouken ja. Ja, ja, we hebben zo een goed, in open gekregen hè. Kassa, ja, ja, ja, ja. Daar lag dus vol modder. En we dachten daar asfalt op te doen. En als we daar begonnen om te werken, tot onze grote vreugde kwamen die kasseikers weer boven. Ja, en we ja. zo een veld een de kerkwegel ja. ja. kasseikers. Dat, ja. ja. dat was he. fantastisch. Ja. Ja. En toen uh, heb ik nog een ja een skim Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Nog ja. niet op die malle van dat zeker. Nee. Maar goed. We kunnen er tegen, hè. Maak het... Ja, ja. Internat plat. In hoek doen ze dat doe. In P doen je dat mee. En in Schepdo gaan ze de mee. Ja, ja, ja. Dat wordt een d- van Schepdo zeker, hè. Wat was van Goopt? Wil je het nog eens zeggen, of, Jans? Wil je het nog eens zeggen? Die is er dan weinige. Internat plat. Ja. In hoek doen ze dat doe. In P doen ze dat mee. En in Schepdo gaan ze de mee. Ah, ja. Goed, goed, goed. Zoals <laughs> dat die eerste bij ons niet. hier ja. ja. komt nog veel in een andere uh, uitspraak, met die van de andere kant van Pouterland, van Jeren. Ja. Kermis, ja. ah, dus, ja. Kermis de Guuk, reiger of smuuk. Dus Kermis te les is zondag van september. tijd ja. hij het al slecht weer. Ja. Ja. Bij ons zeggen ze nevel, ja. in Jeren zeggen ze smuuk. Smook. Ja, ja. ja. Op oh, kan dat zit zitten is plezant, hè. Ja, hè. Ja, maar we doen dat dikke een keer op me schap. Maar dat is gezond, hè. Maar dat bestond allemaal, dat bestond over Azoek, hè. Ja. Ja. Over merkte van Verleeuwijk, hè. Ja. daar Over ja. ja, heel ja, de ja. historie. Bij ons was dat vooral melennek, hè. Ja. Lennek dat was de ja. En Daar waren ze misschien wat jaloers op. Hè. De hier ja, ja. van Lennek. Ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar dat vond natuurlijk nog goed. Dieren? Ah, ja. ja, maar tegen de van Assans ook gemakkelijk. Dieren ja. van As, hè nee? ja. Ja. ja, Ja, ja, ja. Dat was zo een beetje een hoofdplaats. Zo, hè. Ja, weet, ja, ja. ja. Eh. Rivaliteit. Hè. Ja, ja, ja. En die van ja. daar, als die naar de ras komen, die zeggen dat ze gewoon naar de ras zijn. Die zijn dus die leid van, maar die willen dat niet weten. Ja, ja, ja. Dus dat is een paroch op zijn eigen. Ja. Ja, ja. Als te rijden, daar, dat is altijd uh, wat speciaal geweest. Zo. Ja. Ja. Ja. Hebben je voor ons nog iets, maar, Jans? Nee, hè? Nee, hè? We gaan nee, het nee, he. ja, ah. meemaken. We gaan het meemaken. Terwijl ja. het doen, want ik zeg dat gewoon in dat. Dat is lief, hè. Dat is tot nog een keer, ja, volgende zondag. Ja. Dag Merajans. Dag. Ja. Niemand meer. Ja, ja. we hebben nog een, een klaar kotietje. Nog uh, een paar woorden misschien. Uh, ja, maar we, we, we, we, we we we misschien. Ja. Heb je nog een goede Frans? De blaucuremus. De blaucuremus. Wat is een, bla een blauw en bla Ja, hallo. Wel, ja, al heel kort. Ja. Ja. Hé eh, Ja, die een oegel. Ja. ja, Die kunnen we in die nas, hè? Nee. Hè? nee. Ja. Maar in Mechelen wel. Leuven ook. Leuven ook. Ja. Leven ook. Ja. Ah, ja. In dezelfde betekenis. Ja, in de noegel, dus strak, hè? ja. In die oegholen zit een kat of de, of in de vlieren, ja, een vlier, nee. ja, ja, ja, Mijn vader en mijn tante spraken onthou van een oeghol. Maar die nas kennen ze dat eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, ik verstond het dus direct. Dat is het enige wat ik wilde opreageren. Zeg, eh, Herman, en, en kende jij die, die Funch? Nee. Nee. Nee, dat zei je dus niks. Die neef wel natuurlijk, hè. Ja, die Ja, ja, ja. Nee, die nee, Funch, nee. <coughs> nee. Nee, nee, nee, nee. Uh, wil je het gezegd nog eens, uh, herhalen Frans van, van die Funch? Wind. dus toen Funchen in, ja. in de een nee. wat zou in de wijk kunnen staan Herman, er zijn Funchen in de Waag, in de herfst, het is lekker om op te eten. ja. en ze huken er sleutelprachtig. ja, paddenstoel. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja nul nog funschen. Ja. Kamper nul, ja, ja, nul ja, ja. zeggen ze. ja ja ja. ja, ja wil jij inderdaad? <laughs> Funchen, Funchen zoeken hè? ja ja. ja ja paddenstoel. oké. Herman, bedankt. En tot de volgende, ja, tot volgende ja, keer. keer. Hallo. Ja, maak nog even. Zeker, nee, zeker. En nee, wil van de groen zijn dat de doumpels niet eerst gedaan nee, ja. dat ze een ja, ja. dumpel komt. Dat is het, dat ah. is het. Nou, wij zijn tegen de ja. eetbare alles wij de of wijde champignon. Ja maar de doemper, dat zijn niet toch funch 99 gepast dat ons koenstoop. Ja. En als je er komt dus een vol Ja, dat zijn sporen die eruit komen. dat is bij ons een poefer. Ah. De poefer. Ja, dat je de ploefkenap. Ja, de poefer. Ja. Dat was een bedankt voor het. die paddenstoelen zijn wel interessant want we hebben er vroeger nog een keer over gehad René. Als die vroeger werden gedruugd en dat was dus een element om vuur mee te maken. Welke kind dat ook als vonk, zo rot als vonk, zeggen we wel. Ja. Dat was dus poeierdroog en dat was dus, kon gemakkelijk smeulen. En op die manier konden ze dus vuur maken. In de tondeldoos... tondelzwam bestaat. Wel is de tondelzwam. De, de, de fungus, dus de funsch, fungeerde ook als tondelzwam. Ja, in de tondeldoos. Daar hebben we het vroeger lang geleden over gehad. Ja, waarmee al zoveel... Uh, Goed, ja. maar de funs kennen we dus als dus niet. Het is wel het, Lat het Latijnse fungus. Nee, ik kan uh, vermoeien. Wij hebben toch nog wat de tijd, zeg uh, mannen van Guk. Uh, uh, gij bent onlangs in het nieuws gekomen en allemaal net dat natuurlijk gelezen. Gij zou willen een cursus Guk's uh, lanceren in de uh, gemeente scholen van Guk. Wermeester uh, Magdade... Ik doe aan we wel een schrik van hem, dus uh, ik zeg, nou, God nou hoe doe niet, ik had die gedachte al een hele tijd in mijn kop van, dat zou ik moeten doen. Ja. Maar ik zeg, ja, ik moet me toch goed laten indekken dat ik geen problemen krijg. Ja. Maar ik was ten eerste wel gerust dat meeste Frans wou meedoen. Ik ja. zeg, daar zal van het onderwijs uit wel weten waarover dat het klapt. Maar wel doen. Met een net in ons gat, een inspecteur. Ja. En we hebben pas de hele goed ons wijrsteunen en zeggen mannetjes uh, dat goed niet. En alleen we worden echt verrast dat dat wel kon en dat een inspecteur. Dus ja, als je de mij niet overdrijft en dat is dus redelijk beperkt, dan is dat eigenlijk voor ons geen probleem en kan dat eigenlijk voor de taalvorming van de kinderen zelfs interessant zijn. Maar wij landen onder ons zijn wel uitgemokt van het eerste tot het vierde, dat niet te doen. Omdat ja. de, de kinderen nog in hun taalontwikkeling zijn en dat je ze niet ja. moeg te mede en Maar in vijf en zes stoot het al zudoenig vast uit hun taalconstructies, dat we dachten, hoe ja. kan dat giekhoed vuile mee in ja. contact te brengen? Ja. Omdat we al van meester Frans zijn boek aan... Maar we dachten, tot we moeten de jonge gasten dat Zavoen nog een beetje meegeven, want het verdwijnt okay. meer en meer. Ja, ja, ja. En de school, want wij pleiten heel erg in Geuk voor een dorpsschool. Ja. We vonden niet alleen de natuur en de omgeving is belangrijk, maar ook de taal die de mensen spreken. En de ja. mij hebben gezegd, daar moeten we ook een deel van uitmaken. Ja, prima gedacht. Frans, hoe moet er zo'n les uitzien? Eigenlijk is het woord les verkeerd gecorrigeerd. Hoe dat komt, dat dat beschouwd wordt als een cursus in het dialect, om dialect te spreken, dat is eigenlijk niet de bedoeling geweest. De bedoeling okay. was van om jonge mensen, 11, 12 jarigen te laten proeven van hoe klinkt dialect? Ja. He? Want ze hebben de gelegenheid niet meer om het te leren. In veel huishoudens is dat half-Huks, uh, ja. half-Nederlands uh, ja. een soort van vis nog Tuurlijk. De gevrede tussentaal. Ja. ja. Uh, Kinderen kunnen geen dialect niet meer leren spreken. Ze krijgen de gelegenheid er niet van. Deze was naar een mogelijkheid. Een mogelijkheid om, hmm. om jonge mensen niet te laten horen dat dat niet zo dom is of lelijk is. Ja. Dat dialect niet vies is zoals al jaren, al vijftig jaar beweerd wordt. Ja, ja, ja. En met succes, want het dialect is uh, voor een deel sterk achteruit gegaan. Tuurlijk. Zeg uh, Frans, zijn er nog meesters uh, dat het uh, dialect kind... Dat is een probleem op zichzelf. Daarom zijn wij uh, ons voorstellen om naar de school te gaan en, en, en daar te laten proeven. Ja. Want de meeste jonge lerarenkrachten kennen geen dialect. Hè? Zeker als het vrouwen zijn, ja. wat tegenwoordig de meerderheid toch is. En de oudere generatie, daar bestaat wel de kans dat ze dat nog wel kennen, als ze van Guik zelf afkomstig zijn. Ja, ja. Uh, Bermister, is er nog een tendens of een goede wil om mensen van Guik uh, in de scholen te zetten of, of niet? Uh, je bedoelt dat we nog ander vinden ja. om dat mee te doen, ja. daar zijn we van overtuigd, want we worden eigenlijk uh, verrast van de kennis dat de kinderen nog aan. dus uh, dat viel nog redelijk goed mee. En je ook direct dat ze verschrikkelijk deugd hebben. Ja. Dat ze heel gair met die woorden spelen en, en dat nog koesteren. Ja. En we zijn ervan overtuigd, want we hebben gelukkig een heel goede werkende, eenkundige kring bij ons, ja. dat vandooruit ook nog genoeg mensen moeten gevonden worden, want je moet een beetje gewend zijn voor de klas te stonden. Ja, ja. Dus als ze dat dus je moet alleen je moet je kunnen uitleggen. Ja. Maar ik paas dat de kinderen het zoenen mispreken, zeker niet in school en op de koer, en onder je als kinderen, maar dat de kinderen de dag van vandaag, want hun vader en hun moeder gaan laten weer werken, zeer veel bij de groetavers. Als je aan de voet stort voor de kinderen naftalen, zijn meestal de grootvaders of grootmoeders dat daar stond. Woensdags, schoensdags woensdags, verder naar huis te doen. Bajul. En ik ook, ik spreek met mijn kleinkinderen, platasses. En die moeten dikke snikken lachen, ja, maar je wilt. Hallo. En die zeggen, wat zich er gaan aan aan, een pepel, Peter. Ja, ja, ja, dat is ja. een vlinder, hè. Ja, ja. Dus uh, dat is een van mijn klankinderen dat zei het, ga, spreek van tijd toch vieze woorden, zeg. <laughs> dus daarmee, uh, aan het de van een bekken en, en zijn er nog heel wat kinderen dat er toch wel mm -hmm. uh, wat uh, asses of hoeks, in elk mm -hmm. geval, kunnen, Ons mm -hmm. aanbod is in 50 minuten aan degenen ja. die het zelf aan ons vragen, Gux ja. te laten proeven, weten of laten voelen wat er achter zit, en te leren over hoe Gux ontstaan is, hoe Nederlands ontstaan is, ja. wat er specifiek is aan van de klanken, van de ja. woordenschat, van de zinsbouw. Ja. Ja? Een beetje spraakkunst om te laten zien dat dat geen praat is, dat dat een taal is op zichzelf. Dat is ons voorstel. En sommigen zien daarin veel meer en veel, veel, veel erger. Maar dat is de bedoeling niet. Zeker niet. Wij zijn voor algemeen Nederlands. Wat ja. doe je zonder Nederlands? Dat weten we wel. Ook uh, Michel Dooms is uh, germanist en weet dus wel dat er een, uh, een serieuze relatie moet zijn tussen de streektaal en de standaardtaal. En het is duidelijk dat uh, iedereen de standaardtaal wil spreken en dat, dat we tevreden zijn als de mensen de standaardtaal ja. kennen. Ja. En hoe beter dat ze die kennen, hoe beter dat wij het ook vinden. Ja. Maar natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ze ook de streektaal niet zouden moeten blijven uh, kennen. Ik denk dat het de moment heel goed is nu. Allee, men heeft, uh, gelukkig zou ik zeggen, ons jonge mensen hebben een zeer grote zelfstandigheid en een groot bewustzijn, ook ja. met een taalpakket, waardoor ze zich helemaal door niemand meer ondergewaardeerd uh, voelen. Ja. En ik denk dat nu de moment is, nu die taalbewustheid en die taalvastheid er is, om nu nog een keer het dialect opnieuw op de tafel te gooien. Want anders vrees ja. ik, als we nog 10, 20 jaar te wachten, is te laat, dat het te laat is. Ja. Ja, tuurlijk dan. De school heeft heel wat goed te maken tegenover dialecten. Zeer zeker. Ja, de school ja, ja. heeft hard haar best gedaan om het uh, dialect, dialect uit te, te roeien, te raken, ja. zonder goede redenen. En Mens. nu is er nog een laatste kans om ja. daar iets van dus zeg, eh, dat is toch iets dat ons ook blijft interesseren, dat is dat geluid samenwerkt met de eemkundige kring. Ook in Assen hebben wel in Ascania de eemkundige kring. Het is wel zo dat de meeste eemkundige kringen niet te veel belangstelling hebben voor uh, dialecten. Het is dus wel geschiedenis, dorpsgeschiedenis, maar het, het is vreugend dat onder meer ook in uh, Assen en in Gooi, uh, ik zeker, de eemkundige kring... Eh, interesse betoond voor het GUX. Dat is ook de reden trouwens waarom dat het woordenboek van Frans door eh, met medewerking eh, uitgegeven is door de Goekse kring. Zo is het toch, hè ja, Frans? Ja, ja. Ja. Uh, is dat boek nog te verkrijgen? Dat is er nog te verkrijgen, maar niet meer zoveel. Uh, er blijven misschien nog enkele tientallen over. Dat is alles. Aha. Is dat recent uitgegeven? Dat is van 95. Van 95? 95, ja. april 95. Ja. ja, was dat op een groot aantal exemplaren gedrukt? Dat was op 600 en een beetje exemplaren gedrukt. Dat is toch goed. Ja. Ja. Ja. We ja. gaan ja. dat nog herdoen, want we steken nu ook onze streekpakketten. Dus we gaan wat aan streekontwikkeling doen. En bijvoorbeeld aan Prins Laurent gaan wij zaterdag. Ja? Worte de boek van Gux ah. over handig op de kist te rijden. We zullen er wel enige bege begeleiding moeten voor doen, Want Wendt anders zal hij het niet verstaan. Ja, wij, hebben nog, wij hebben nog een paar minuutjes. Uh, uh, je eh, heren van, het een of het ander moeten geven, voor dat te verstaan. Hè, <laughs> heren, heren van Gooi, uh, Michel Domst uh, is ook uh, volksvertegenwoordiger. Uh, ik hoop, uh, Michel, dat je ook vandaag in dat ondervonden, hoe plezant dat we niet werken met een dialect. Het zou toch nuttig zijn. We zijn eigenlijk trots op, de, op onze radio dat we al zo lange jaren met dat dialect bezig zijn. Hallo! Ja hallo, dat is Albert. Even. Ja, Albert. Goedemiddag. Uh, ik heb daar uh, een verkoopsplannetje gekregen. Dus dan zeggen ze van een meter of twee groot. Ja. Een meter breed, en daar staat dan nog een toponiem op. Ja. Dat je niet zou verwachten op dat plaats. En dat uh, het is? Het gaat over het Elshout. Het Elshout in Asbeek. Nee, in Walfergen. Ah. Als ze de Krepien uh, noemen, ja. noemden in het begin deze nieuw Elzout. Bij van Telzout zijn ze. Azo. En Wist dat kan wel, ik al uh, laten zien op land. Dus dat ja. is, uh, en dat is wel heel interessant omdat er dan nog veel ander toppenemen op stuk. We gaan walverdoen uiteraard. Ja, geen ja. beneden, waar dat ja, ja. een schoen schoon gewoon. Ja, ja, ja. Ik ga het nog eens een keer laten zien, hier, Albert. En het laatste gedeelte, voordat je dus aan de B komt. Voordat je naar boven terug gaat, voor, uh, ja. op panneken ja ja, ja, ja, ja. Zie je dat er zo'n beetje zit? Ja, ja, ja, ja, ja. Zie ik zeg, dat is toch interessant? Dat is interessant, We willen plots daar bezig worden. Welle, pas dat dat in was, maar het staat het in Asbeek, nog wel. He? Asbeek, he. Ja. Ja. Maar ook in Waltvergoem dus? In Waltvergoem, ja. Van ja. één der van Benges. Ja, ja, ja. Prima. Dat Bedankt alweer, nog een goede zondag. Dit moet helaas het einde zijn. Uh, bedankt uh, voor de aanwezigheid uh, onder vrienden van uh, Gooi. Bedankt voor de inzet voor het dialect ook uh, ter plaatse en waarschijnlijk ook ver daarbuiten. Uh, wij hopen dat we u nog een keer nog bogen terugvinden. Bedankt voor het meewerken, Bedankt Piet voor de techniek. Bedankt voor het luisteren en graag tot uh, volgende week. Bedankt voor het terugkomen. Graag gedaan. Dag.